Zes uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte is ervan overtuigd dat hij voldoende steun in het parlement vindt... voor de kabinetsplannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In het tv-programma Pauw en Witteman wees Rutte erop... dat de coalitie van VVD en PVDA, die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft... eerder dit jaar een woonakkoord sloot met drie andere partijen. Fractieleiders van VVD en PVDA, zelfs Samsom... zeiden in het NOS-debat gisteravond dat ze openstaan... Voor voor alternatieven van de oppositie. Het Pentagon gaat wereldwijd onderzoek doen... naar de toegang en veiligheid van alle Amerikaanse defensiecomplexen. Aanleiding is het bloedbad op de marinebasis Navy Yard in Washington. Een oud-reservist schoot daar eergisteren twaalf mensen dood. Het Pentagon meldt dat in een jaar tijd... zeker 52 veroordeelde misdadigers... onterecht toegang kregen tot marinebasis. Door bezuinigingen zou er te weinig toezicht zijn... In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man die gisteren vier mensen doodschoot. Het verbrande lichaam werd gevonden na de bestorming gisteravond van een huis... waarin de man zich verschanste nadat hij eerder op de dag drie agenten en een ambulancemedewerker had doodgeschoten. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of het lichaam inderdaad van de 55-jarige schutter is. Voor honderden toeristen in Breskens krijgt de vakantie vanochtend een opmerkelijke wending. In verband met de ruiming van twee explosieven moeten ze hun vakantiehuisje uit. De twee 500 ponders uit de Tweede Wereldoorlog werden onlangs kort na elkaar gevonden in het natuurgebied Waterdunen. Vanochtend worden ze geruimd door de explosieve opruimingsdienst. Zo'n 360 vakantiewoningen, 100 kampeerplaatsen en een aantal horecabedrijven worden ontruimd. Het weer, geleidelijk meer opklaringen. In het noorden en midden van het land regent het af en toe. Later vandaag nog meer buien, maar ook perioden met zon. Het wordt rond de 15 graden. Morgen wisselen zon en buien elkaar ook af. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 18 september. Dat is de derde woensdag in september. En dan zitten we, ook al haast traditioneel... in onze studio in Den Haag. Dan kunnen we minister Dijsselbloem van Financiën... tenminste in de ogen kijken als we hem ondervragen. Hij is te gast na half negen. En Joost Vullings, die is hier ook natuurlijk... vat alles samen wat er gisteravond laat nog is gezegd... over de regeringsplannen. U hoort het verslag van het lijsttrekkersdebat. We spreken Corrie van Brenk van de Abwa Cabo... over de nullijn voor ambtenaren. En Mark Robin Visser, die is vanochtend bij Ondernemers... Ja, de morgenstond heeft goud in de mond. Maar geldt dat ook voor de 250 ondernemers... die vanochtend in Gouda bijeenkomen op het miljoenenontbijt? Ander nieuws is er natuurlijk ook. Correspondent Wouter Meijer heeft het laatste nieuws... over de afloop van de gijzeling in Oostenrijk. En we kijken vooruit naar Barcelona Ajax. En muziek is er ook nog in dit Radio 1-journaal. Om te beginnen van Kien. minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vanuit Den Haag vandaag praten we u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Het kan u niet ontgaan zijn. Ook u wordt geraakt door de maatregelen. Dat blijkt uit de troonrede en ook uit de miljoenennota... die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Langzaam maar zeker staan we op uit de crisis. Maar bepaalde effecten zijn nou eenmaal onontkoombaar... zei premier Rutte bij Paul en Witteman. We komen heel geleidelijk uit de crisis, maar dat zal met zich meedrengen... dat de werkloosheid nog enige tijd blijft doorgroeien. Daar zit een na el effect in en dat zal heel veel mensen raken. Ik heb dat vandaag ook de donkere volk genoemd, uh, die boven de troonrede hing. Iets eerder op de avond gingen de leiders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer in debat. Bij van de A-leider Samson heeft nog steeds het volste vertrouwen... in de samenwerking met de oppositie. Die noodzakelijk is omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Ik zie dat op zorg en op arbeid de grote hervormingen... en de woningmarkt hebben we al gehad... wel degelijk een constructieve houding van zowel coalitiepartijen... als ook oppositiepartijen. Volgens mij gaan we eruit komen. Maar steun uit de oppositie is ook het komend politieke jaar... bepaald niet vanzelfsprekend. Emiel Roemer van de SP. In grote lijnen is het beleid van dit kabinet is een rechtsliberaal beleid. Uh, hebben we hebben vandaag ook weer gehoord in de troonrede van de koning. Waar, waar het echt de afbraak van de sociale zekerheid inhoudt. Waar het ook echt uh, forse lastenverzwaring voor vooral burgers inhoudt. Dat beleid gaan we echt niet steunen. En ook PVV-leider Wilders is niet van plan medewerking te verlenen. En voorziet een belangrijke rol binnen de oppositie voor de PVV. Wij gaan niet voor een paar honderd miljoen of voor een miljardje op onderwijs een kabinet langer laten zitten wat Nederland kapot maakt. Dat is wat beide heren en Rutte en zijn ploeg doen. Dat zullen wij nooit steunen en ik ben blij dat er nog één oppositiepartij is in Nederland die zegt ja. genoeg is genoeg naar huis en wij gaan het verzet leiden. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de miljoenennota tijdens de algemene politieke beschouwing. De aangekondigde extra bezuinigingen op Defensie vallen bij de militaire vakbond. De AFNP bepaald niet goed. vakbond is nog niet eens bekomen van de vorige reorganisatie, zegt de voorzitter. Wat we nu merken is dat uh, uh, mensen, de teams niet op sterkte zijn... onvoldoende materieel is, opleidingen niet voldoende zijn. Als daar nu weer een reorganisatie opkomt, terwijl deze reorganisatie nog loopt... dan ben ik bang dat we door het ijs zakken. Door deze nieuwe bezuinigingen zouden nog eens 2400 banen bij Defensie op de tocht komen te staan. Dat heeft consequenties voor de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht. Volgens commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Wat er in deze nota gebeurt is dat we de tering naar de nering zetten. En dat dus de ambitie omlaag gaat. Dat we geen twee missies meer parallel kunnen doen in, de, in het buitenland. Maar nog maar één missie voor land, lucht en zee. U hoort Middendorp later in onze uitzending uitgebreid. In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden... van de man die gisteren vier mensen doodschoot. Na die schietpartij sloot de man zichzelf op in een boerderij... en die werd gisteravond bestormd door de politie. Eenmaal binnen vonden de agenten een geheime ruimte... waarin het verbrande lijk van een man lag. Of het om de schutter gaat... kan de politie nog niet helemaal zeker bevestigen. In de een verbrande mannelijke lijke vastgesteld worden. Hoe het zich daarbij om de moedlaar maastelijke handelt kan die nog niet gezegd worden. De man schoot drie politieagenten en een ambulance medewerker dood. Het Amerikaanse ministerie van defensie gaat onderzoek doen naar de veiligheid op marinecomplexen. Aanleiding is natuurlijk het bloedbad van afgelopen maandag op een basis in Washington, waar een oud reservist twaalf mensen doodschoot. De marine kondigt aan dat het ministerie het onderzoek in oktober af wil hebben. Navy Secretary Ray Mavis has ordered a quick look security assessment for all Navy en Marine Corps installations across the country. He expects that to be done en handed in to him by oktober Het ministerie. Meldt verder dat het afgelopen jaar tijd zeker 52 veroordeelde misdadigers onterecht toegang zou hebben gekregen tot marinecomplexen. Door bezuinigingen zou er te weinig toezicht zijn. Dit is zo'n nederpopklassieker waar je twintig jaar later nog over praat. Een tijdloos album. De 3 voor 12 Award gaat naar het album Cabinet of Curiosities van Jacco Gardner. Ja, muzikant Jacco Gardner won dus die prijs. 3FM reikt jaarlijks de 3 voor 12 Award uit aan de band of act... die volgens de het beste Nederlandse album heeft gemaakt. De winnaar krijgt een geldprijs van 1.203,12 euro. Eerdere winnaars zijn onder meer de jeugd van tegenwoordig, de staat en blauwt tot zover het nieuwsoverzicht. Dan kijken we voor u eventjes in de kranten onze eerste blik vanochtend daarop. En dan zien we dat bijvoorbeeld de Telegraaf oog heeft voor de rol van de koning eh, op Prinsjesdag. En voor de politiek herstel nog ver weg is de kop. Kabinet Rutte houdt vast aan nivelleren. Raad van State heeft kritiek. De zorgkosten stijgen te snel. En de rol van de koning wordt belicht. Ik zei het al op de voorpagina. Een foto daarvan, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Terwijl zij op de rode loper richting de ridderzaal op het Binnenhof lopen. Pagina breed, voorop trouw, foto van de koning op zijn troon... die de troonrede uitspreekt naast hem. Aan de een kant een prachtige bloemenpracht. Aan de andere kant de koningin natuurlijk. Nederlanders zijn sterk genoeg, is de kop erover. In de eerste troonrede Maar koning Willem-Alexander... hamert het kabinet op participatiesamenleving. Nieuwe koning en het nog geen jaar oude kabinet van VVD... en Partij van de Arbeid hebben hun eerste troonrede aangegrepen... om burgers te wijzen op hun talenten, om hun leven vorm te geven... en met elkaar een sterke samenleving. Op te bouwen. Dan naar het AD, daar paginagrote foto van uh, de Gouden Koets, helemaal uitvergroot. En dan zien we door het raam een glimlachende koning Willem-Alexander. Volgens de krant is hij dynamischer dan zijn moeder, een zeer persoonlijke troonrede, schrijft de krant. En de kop op de voorpagina luidt, samen bouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen voor op de Volkskrant ook een foto vanuit de ridderzaal daar het hele kabinet te zien, zo te zien ja, eerste rij en tweede rij. Volgens mij hebben ze ze net allemaal gevangen, alle ministers. Het kabinet Rutte 2 vraagt het land om tijd, geduld en hulp, tijd om te werken aan het herstel van de economie. De verzorgingsstaat is dood, is de kop, leven de participatiesamenleving. En dat zover de kranten. Elke werkdag, worden. Met het NOS Radio 1 Journaal. I can't go for that. Nou, wij gaan gewoon naar Mark Robin vissen. Want die is vanochtend in Gouda bij een heel duur ontbijt. Mark Robin. Ja, nou ja, nee, maar en toch zijn we gewoon hier met uh, tentstokken bezig. Wacht even. Moet hij in die andere... Ja. U bent daar wel handig mee. Ja, zo af en toe als hij op, op, op, op, op zo'n bijeenkomst staat... dan ja. ben je toch genoodzaakt om een aantal... Zo, om, eh, om te zorgen... Nee, hij moet daarin, niet die andere. Ja, wacht even. Ja, het gaat natuurlijk helemaal fout. Dit had natuurlijk om zes uur ook al moeten staan. Pak je schroevendraaier even, maar, <laughs> Robin. Ik pak mijn schroevendraaier wel eventjes erbij. Oh, nee. dat, dat is niet nodig. Het is een soort zelfsysteem is dit. Nou, daar staat hij dan. We hebben nu een banner. We hebben heet nu een banner, toch? ja. inderdaad, dat klopt. Een, een, een prachtige reclameuiting voor, voor, voor de dag van vandaag van VNO-NCW. Ja, VNO-NCW, uh, meneer Van den Berg, goedemorgen. En ook mevrouw Kossen natuurlijk. Goedemorgen. Hallo. Ja, voorzitter van de plaatselijke VNO-NCW-afdeling ja. in Gouda. Absoluut, Rijn-Gouwen zelfs. Dat is een grote streek. En dit is uw eigen banner? Heeft u ja, die zelf gebruikt? Ja, dit is, dit is ook een foto van de Goudse Schouwburg... van een van de miljoenen ontbijten in vorige ja. jaren. Ja, want dit is alweer de tiende keer. Nou, het is zelfs de twaalfde oh. keer. Ja, we zijn Goed er geteld. heel trots op. Waar ja. <laughs> bent u dan precies trots op? Nou, dat het ieder jaar zo'n groot succes is. Ja. En dit jaar verwachten we zelfs meer dan 250 ondernemers. Het grootste aantal ooit... Komt kom natuurlijk door de geweldige sprekers van vandaag. De heer Wintjes, mevrouw Partijn ja. en nog vele anderen. Het wordt hier een groot feest. Het wordt echt een feest. Meneer Van den Berg, eh, ondernemer. Ja, klopt. Hoe heeft u geslapen? Ik heb perfect geslapen, moet ik zeggen. Ja. U zit in de asbestanalyse en onderzoekbusiness. Dat klopt helemaal, ja. Hoe gaat het daarmee? Wat mij betreft, perfect. Ja? Ja. Ja, geen klagen? Ik heb geen klagen, zeker niet. Nee. Nou, dan zijn we gauw klaar. Ja. Nou, ja. <lacht> nee hoor, want ik wil ook wel graag de positieve uh, dingen horen. Maar kijk, ondertussen komen er allemaal mensen die willen graag, graag naar binnen. Maar de deur zit nog dicht. Oh, oh nee, toch niet. De deur is open. Goedemorgen. Kom gauw Goedemorgen. verder. Bent u ook ondernemer? Ja, ik ben ook ondernemer. Wat doet u? een administratiekantoor. Administratie, en wat doet u? Goedemorgen, ik werk bij Doos op Maat. Dozen op maat. Kom verder. U mag er ook in. Dat klinkt ook als een bedrijf. En wat doen jullie? Goedemorgen. Ja, wij hebben het bloemstuk op het podium. Niet Bloemstukken. Gezet. Ja, dan mag u ook naar binnen. Nou, en zo hoor je... Zij de kunsten maken ze. Het is hier. De ondernemers stromen hier, stromen hier naar binnen. Wat doet u voor de kost? Ik werk voor de gemeente Gouda. Voor de gemeente. Vooruit dan maar. Goedemorgen. Dag. Wat doet u? Ik werk voor Schippenkozijnen. Oké. Okay. Kozijnen, dat is ook een ondernemer. Nou ja, goed. Je hoort het, Marcel en Lara. Het ontbijt gaat hier straks beginnen. Wij gaan hier spreken onder andere nog even verder met meneer Van den Berg later over hoe het in de asbest zit... en hoe de mensen hier, de ondernemers allemaal ook, de troonreden... de Prinsjesdag, de crisis, of ja, Van den Berg heeft er geen last van. Maar, uh... Ik heb er weinig last van. We <laughs> werken het uiteraard wel in de markt. Dat Aha. is een ding wat zeker is. Maar als organisatie zijn, uh, ja, kunnen we toch nog groeien in de, in de, in de afgelopen Kijk, jaren. Dan zijn er toch wel weer lichtpuntjes ook. Dat is dan ook wel weer fijn. En hopelijk zijn er ook lekkere broodjes. Zeker, daar gaan we ja. zo van genieten. we gaan we eerst even dus. kijken, want ja. daar begint het natuurlijk allemaal Absolut, mee. Absoluut, u bent welkom. <laughs> tot later. Jo, tot later. En een doos op maat, dat wil ik ook wel. Ben benieuwd. De militaire vakbonden dan. Die zijn geschokt door de nieuwe ingrepen in de krijgsmacht... die minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft aangekondigd. Het vertrouwen van de manschappen is tot een dieptepunt gedaald... zegt voorzitter Annemarie Snels van de vakbond AFNP.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 Nee, ik ben bang van niet... Uh, uh, als ik de signalen uit het land hoor van mijn leden... van defensiepersoneel... Uh, uh, dan hou ik mijn hart vast. Je ziet dat het vertrouwen ook laag is... in de, uh, zowel de defensieleiding... Uh, als ook in de politiek in deze. Uh, waar mensen recht op hebben... is dat er nu eindelijk eens een visie komt. Een echt visie met een stip op de horizon... zodat men weet waar men aan toe is... en dat we niet reorganisatie op reorganisatie blijven stapelen. Maar de minister zegt dat er een visie is. Daarin staat dat de Nederlandse krijgsmacht... veelzijdig inzetbaar moet zijn. Allerlei uiteenlopende taken aan moet kunnen. En dat er uh, nog steeds grote internationale missies... uitgevoerd moeten kunnen worden. Dat is toch een visie? Ja, met alle respect. Ik denk dat het andersom is gebeurd. Er is een bezuinigingsbedrag opgelegd. Daar heeft men een mooi verhaal om geschreven. Men heeft op alle krijgsmachtonderdelen gewoon weer geschrapt. Uh, dat vind ik geen visie. Dit verhaal houden we niet staande. U zegt uh, er is op alle krijgsmachtonderdelen geschrapt... maar de minister heeft ook aangekondigd dat zij de JSF gaat kopen. Dat is toch wel een investering in de krijgsmacht? Ja, maar uh, je moet niet pretenderen daarmee een nieuwe visie te hebben. Een nieuw vliegtuig was nodig, al was het maar voor de veiligheid van personeel... maar ook om enige rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Uh, waar ik mijn hart nog wel een beetje op uh, vasthoud... is dat de JSF nog in de ontwikkelingsfase zit... Nu is ingecalculeerd dat we er 37 kunnen komen, kopen voor dat bedrag. Ik hoop dat dat straks ook daadwerkelijk zo is. Want wat dat betreft zou ik wel een signaal aan de politiek willen geven. Wordt de JSF duurder, dan kan dat niet betekenen... dat er nog meer bezuinigd wordt op het defensiepersoneel. U bent heel erg ontevreden over wat er nu ligt. Uh, hebben de militairen eigenlijk nog wel vertrouwen in minister Hennis? Ja, met deze boodschap... 2400 ontslagen en mijns inziens geen echt visie... kan ik mij niet voorstellen dat het vertrouwen van defensiepersoneel in de leiding stijgt. Het klinkt een beetje alsof het licht op oranje staat. Ja, uh, en het springt af en toe ook al even op rood. Dus de vakbondsvoorzitter Annemarie Snels en Wilco Boom sprak met haar. Over crisis en bezuinigen gesproken... We gaan naar Griekenland. Daar is geen school vandaag. Voor de derde dag op reis staken de leraren. Correspondent Keizer ging kijken... op een bijna uitgestorven schoolplein in Athene. Op deze middelbare school wordt gestaakt. Er zijn nog wat leerlingen aan het basketballen op het schoolplein. Er zitten er hier een paar op het stoepje te praten. Maar de meeste leerkrachten zijn al verdwenen. Ik vind hier wiskundeleraar Kostas. Die zegt dat... de de situatie op de publieke scholen onhoudbaar is. Het is zo dat door alle maatregelen de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school zo achteruit is gegaan. Dat eh, zelfs de ouders beginnen te klagen. Nu is het nieuwste plan van de regering om eh, onderwijzers of te ontslaan of in een soort reservepool te zetten zijn hier op, euh, op deze school ook leraren ontslagen. of in die zogenaamde reservepool gezet. Hier zijn twee middelbare scholen samengevoegd. Ook een van de maatregelen van de regering. En daardoor moesten ook leerkrachten weg. moesten ook leerkrachten weg. We beginnen nu met vijf dagen staking. Maar wat lost het op? Ik ja hè, Ik Ik heb ook geen oplossing zegt hij. Als ik over mezelf praat. Als wiskundeleraar... heb ik 50% nee, meer dan 50% van mijn salaris verloren. Uh, mijn vrouw staat op het punt om uh, haar winkel te sluiten. Omdat door de crisis het allemaal niet meer loopt. Ik heb een zoon die werkloos is en een zoon die in de winkel werkte. Dus ik, ik wil maar zeggen, zo is de situatie op dit moment in Griekenland. En uh, ik kan nu talloze andere voorbeelden geven waar de situatie hetzelfde is. Als iemand zich wil verzetten, moet je iets doen. Als iemand zich wil verzetten, moet je iets doen. Die het is het enige wat we kunnen doen. We hebben een vrouw die Deze mevrouw heeft 12 jaar, 13 jaar lang... bij deze school als schoolwacht. Gewerkt, zorgde er dus voor dat, uh, dat de ruimte uh, beveiligd werd. Dat uh, alleen scholieren in de school kwamen en niemand anders voor de veiligheid van de school. En nu is ze in juni uh, ontslagen, uh, op non-actief gezet. Krijgt nu uh, voor acht maanden 70% van haar loon. En ze zegt dan moet ik maar afwachten. En ik moet ook maar afwachten wat voor pensioen ik krijg. Een leerlingen van deze school zegt over de staking, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik heb meer aan de particuliere school waar ik elke avond heen ga dan aan deze middelbare school. Want zo goed is die niet. Een hele groep leerkrachten passeren nu de school op weg naar het centrum van Athene waar ze gaan demonstreren. En dat zei Connie Keeser vanuit Athene. Ze had het al over de maatregelen die het Griekse kabinet willen nemen. De bezuinigingen die daar komen in Griekenland. En de reacties van het volk gaan staken. Nou, zover is het in Nederland nog niet. Maar er komen wel acties en demonstraties komend weekend. Daar gaan we ook over bijpraten. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Titelverdediger Bayern München is de Champions League begonnen met een 3-0 overwinning op CSKA Moskou. Derde goal kwam op naam van Arjen Robben. Andere international van Oranje, Robin van Persie, scoorde ook. In de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen maakte hij de tweede treffer... waardoor Manchester United met 4-2 won. Real Madrid overklaste Galatasaray uiteindelijk. Won met 6-1. Cristiano Ronaldo was de grote man met drie doelpunten. Voor Gareth Bale was er niet meer dan een bijrol. De man van 100 miljoen euro speelde alleen de laatste 25 minuten mee bij de Spanjaarden. Bij de Turken was de teleurstelling groot. Vooral omdat de strijd in de eerste helft nog redelijk gelijk opging. U hoort invaller in Amrabat. Ik op de bank, dus ik kon het goed zien. Ik denk dat we zelfs de betere ploeg waren in de eerste helft. En dan komen ze uit niets op 1-0. Ja, in de tweede helft is uh, dus het jammer dat we niet uh, op 1-1 komen na twee minuten. Ja, en daarna wordt het uh, wordt knullig balverlies kaart afgestraft. Dat zie je. Bijna al hun goals komen... Uh, uit ons balverlies en zijn ze, komen ze de vliegers vlug uit en dan uh, scoren ze. Uh, ja. Krijgen de deksel op je neus. Vanavond gaat de Champions League verder met onder meer Barcelona tegen Ajax. Deze maand zal voor het eerst bij een wedstrijd in het Nederlands betaalde voetbal gebruik worden gemaakt van doellijntechnologie. Op zaterdag 28 september zal bij de wedstrijd FC Utrecht Rode JC het Hawkeye systeem worden gebruikt. In juni kondigde de KNVB een twee jaar durend proefproject aan, waarvan ook doellijntechnologie een onderdeel is. Ruud Krol wordt bondscoach van Tunesië. Voormalig Nederlands International volgt Nabil Maloul op... die onlangs door de Nationale Bond werd ontslagen. Krol zal voorlopig maar twee wedstrijden op de bank zitten... omdat hij in Tunesië al bij de club Scafin werkt... en die wil haar trainer niet laten gaan. Mocht Tunesië zich plaatsen voor het WK... dan zal de vroegere Ajaxid ook daar als bondscoach van de partij zijn. Thomas Dekker zal de rest van het wielerseizoen niet meer in actie komen. De Nederlandse Garmin-renner heeft twee weken geleden bij een valpartij zijn onderbeen gebroken. En dat kwam gisteren pas aan het licht nadat hij afgelopen vrijdag in de Grand Prix Quebec opnieuw ten val was gekomen. Dat betekent dat Dekker een behoorlijke tijd met een gebroken been heeft gefietst. Ja, ongeveer 1200 kilometer nog. En uh, de, de pijn was niet echt uh, te harde, maar... Uh... Ja, nou alles wat ik heb meegemaakt in het verleden wil je ook niet zo snel uh, afstappen en uh, wil je toch proberen het beste ervan te maken. En zeker dat, uh, omdat er nog een aantal mooie koersen aankwamen en ik me eindelijk weer uh, goed begon te voelen, um, ben, ik, ben ik doorgegaan. Maar uh, ja, dat was helaas niet mogelijk en nu is eigenlijk ook uh, te verklaren waarom het niet mogelijk was. Thomas Dekker moet zo'n zes weken rust houden... en mist daardoor onder meer de ploegentijdrit bij het wereldkampioenschap. Ongelooflijk. Omega Pharma heeft het aflopende sponsorcontract met de Belgische wielerploeg Omega Pharma Quickstep... van manager Patrick Levevre, met twee jaar verlengd. Het farmaceutische bedrijf blijft nu tenminste tot eind 2015... een van de hoofdsponsors van de formatie... waar onder andere Nicky Terpstra zijn wedstrijden fietst. Na half zeven hoorde u de fractievoorzitters van de zes grootste partijen. Het was lastig voor ze om ze gisteravond elkaar te laten uitspreken. Straks een verslag van het debat. Dit is Radio 1. Gaan we gaan eerst naar het NOS-journaal. wat meegens. goedemorgen. Goedemorgen. Premier Rutte is ervan overtuigd dat hij in het parlement voldoende steun vindt voor zijn kabinetsplannen. In Paul Witteman wees Rutte erop dat de coalitie van VVD en PvdA eerder dit jaar ook een woonakkoord sloot met drie andere partijen. In het NOS-debat zeiden de fractieleiders van VVD en PvdA, Zeldra en Samsom, dat ze openstaan voor alternatieven van de oppositie. In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man die gisteren vier mensen doodschoot. Politie vond een verbrand lijk na de bestorming van het huis waar de man zich in had verschanst. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen dat het inderdaad om die 55-jarige schutter gaat. Tien bewoners van de Kruidenbuurt in Heerenveen moeten zich laten onderzoeken door een gespecialiseerde longarts... om vast te stellen of hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door purschuim. De GGD kon dat bij deze tien niet uitsluiten. En in Breskens moeten honderden toeristen vanochtend hun vakantiehuisje uit... in verband met de ruiming van explosieven. Vanochtend worden twee 500 ponders uit de Tweede Wereldoorlog... in het natuurgebied Waterdunen onschadelijk gemaakt. En daarom worden zo'n 360 vakantiehuizen, 100 kampeerplaatsen... en wat horecazaken ontruimd. Het weer nog af en toe regen, maar ook periode met zon. Zo'n 15 graden wordt het morgen en vrijdag ook nog buien. In het weekend droger en warmer informatie bij de ANWB. Kees Kwaks, goedemorgen. Marcel, goeiemorgen. Het was de ritueel. De dagelijkse files naar Amsterdam en vanuit Rotterdam. De langste in Amsterdam, de A7, vanaf Horen. Er staat tussen A van Hoorn en Weidewormen 8 kilometer. Bij Rotterdam staat de langste file in de Europoort op de A15. 4 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenissen. Brazilië en de Verenigde Staten hebben ruzie. En die ruzie loopt ook nog op, hoort u straks meer over. En we kijken dan ook vooruit naar de wedstrijd Barcelona-Ajax.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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 12,50 pa. jaar. Ken jij een mooi mens? Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl Wij zijn het AD. Wij maken nieuws vanuit de verste uithoeken. Tot vlak om de hoek. Winnaars in sport. Als beste in testen. Wij maken niet bang. Wij maken niet vals. Wij zijn het AD. En het AD maakt sterk. Als je altijd ICT'er bent geweest en je valt een keer uit het reuzenrad... dan hoef je niet opeens garnalenpeller te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep... en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op movier.nl slash zeker van inkomen. Het AD is nog scherper en overzichtelijker. En daarom mag iedereen in Nederland nu twee weken gratis het nieuwe AD lezen. Kijk op ad.nl. Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Morgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, het debat tussen de lijsttrekkers van de zes grootste partijen... gisteravond deed vermoeden dat de verkiezingen nabij zijn. Met harde aanvallen leken de oppositieleiders te dingen... naar de gunst van de kiezer. VVD en Partij van de Arbeid putten zich uit... in het zware bezuinigingspakket te verdedigen... als dé oplossing voor de problemen van het land. Het is nou eenmaal nodig om te zorgen dat die enorme schuld die wij hebben, 11 miljard euro rente per jaar, dat wordt bij een stijgende rente alleen maar meer. Daar moeten we wat aan doen, dat kunnen we niet langer dragen en daarom moeten we nu door de pijn heen. Dat is niet leuk. Dat is niet fijn en dat is zeker voor die mensen die daar zitten... een absoluut rotprobleem waar ze nu in zitten. Maar we zullen die verantwoordelijkheid moeten nemen... en er niet voor weglopen en nu doorpakken. Mensen die zitten te luisteren, die horen een heleboel woorden. Die horen hervormen een woord dat ze volgens mij uh, totaal niet meer kunnen horen. Want in de praktijk betekent dat gewoon dat het afbraak is... dat er meer mensen thuis komen te zitten... en dat ze minder in een portemonnee voelen. Nou, de eerlijkheid voor ons alle gebieden zeggen... dat de grenzen aan de belastingverhoging absoluut zijn bereikt. Dus mijn oproep aan het kabinet is ook... als je met maatregelen komt, zet er geen belastingverhoging meer in... maar maak de ja. overheid kleiner. Meneer Samssen, mag ik dat u dat eens dus direct vragen? Hoe kunt u dat uitleggen aan uw achterban... dat u van miljarden een gevechtsvliegtuig koopt... terwijl u de AOW'ers in Nederland in de kou laat staan... en in een portemonnee Sampson, Omdat het eerlijke verhaal is dat als u die JSF niet zou kopen... hoeveel geld zou u dan over hebben voor de JSF volgend jaar? Nul euro. En het jaar daarna... 0 euro. U laat de oude rudders investering... in de kou staan. Nee, die... Voor de JSF. Als u die nee, nee, nee. was... de... nee, nee, nee, niet zou of... kopen, ja, ja. zou u precies 0 euro over hebben. U praat hier een angst aan aan AOW'ers, aan anderen. Met een verhaal waarvan ik u heel goed weet dat het niet klopt. U koopt de JSF en u laat de ouderen in de kast staan. Jongens, we vervangen, wie, wie, we vervangen gewoon een straalvliegtuig. Net als mensen thuis mm. na zoveel jaar een auto vervangen, vervangen we in de luchtmacht nu de F-16. Die gaat weg en er komt een ander type voor terug. Laten we daar ook geen enorme rel van maken. Het is, geloof ik, drie weken zorg uh, uh, wat we daar neerzetten. En er wordt een beeld neergeschetst... alsof we de ouderen uitkleden vanwege een straaljager. Dat is niet wat we aan het doen zijn. De Afgelopen vijf jaar, dat zei maar, u terecht, ja. meneer Mengelen, is uh, de koopkracht in Nederland maar 5,8 procent gedaald. Daarmee staan we in de top 3 van Europa. Alleen Griekenland en Portugal deden het nog slechter. En als het kabinet bereid is die andere richting te doen met minder lasten, geen nivellering, een kleinere overheid en meer banen, dan ben ik een partner. Tuurlijk, dat is mijn verantwoordelijkheid. Doen ze het ja. niet, dan ben ik dat niet. En dan gaan ze naar een andere collega om daarmee te werken. Dan gaan doen. ze misschien naar meneer Roemer. Bijvoorbeeld. Ja, wie zal het zeggen? In grote lijnen is het, het beleid van dit kabinet... is een rechtsliberaal beleid. Dat beleid gaan we echt niet steunen. Meneer Wilders, voelt u zich verantwoordelijk... voor, voor de bestuurbaarheid van Nederland? Zeker, en daarom zullen we dit kabinet op geen enkel moment steunen. Nee, we nee, moeten nee. in de politiek samen kunnen werken. Zeker. En het is ons gelukt eerder, meneer Pechtold, ja. en ook een paar anderen. En het gaat ons nog een paar keer lukken. We gaan afronden. Volgens, volgens mij zal geen Nederlander het begrijpen. Als waar het hele maatschappelijk middenveld... of wat nou de milieubeweging is, werkgevers, werknemers, ondernemers, onderwijs, zorg... heeft gezegd, we zetten de schouders eronder. We moeten besluiten nemen, mensen moeten duidelijkheid krijgen... Daar zijn wij mee bezig, dat wij in politiek gekrakeel niet tot besluiten zouden kunnen komen. En dat maakte, deze bijdrage maakte Michiel Breedveld van dat debat, het lijsttrekkersdebat gisteravond. Wij zijn er vanochtend uit, vanuit Den Haag zijn in Den Haag gebleven in de studio hier in Den Haag aan de Hofweg. Daar is ook uh, onze collega Joost Vullings bij ons in de studio. Joost, ja goedemorgen. fijn dat je er bent. Um, dat debat gisteravond. Was dat wat jou betreft een interessant debat? Of ging het vooral langs elkaar heen? Het ging, uh, naar, laat ik zeggen, na een hele lange dag werken was dat debat misschien iets te veel van het goede voor mij. Dus uh, het ging veel geen langs me heen. Ik was blij dat daarna bij nieuwsuur en bij Paulien Witteman eerst dijsbloem zat en daarna de, de premier gewoon een rustig één-op-één-interview kwam iets beter binnen, moet ik zeggen. Het gaf wel aan dat het lastig wordt. Hè? En je ziet wie er helemaal niet wil natuurlijk, met het kabinet ook maar meedenken en wie dat nog wel een beetje wil. Hè? Dat is... Want ja, want ik ben ook kijk, daar wel weer duidelijk. Ik bedoel, de deuren zijn, zijn niet in het slot gegooid. En, en, en de klem waar we met z'n allen natuurlijk in zitten... is dat de, de oppositiepartijen die best wel bereid kom, zijn... om compromissen te, te, te sluiten... ja, we hebben negen oppositiepartijen in Nederland. Je wilt toch allemaal zichtbaar zijn. Dus je moet dan toch geluid maken, anders val oh. je niet op. <Gelach> Daarnaast hebben we in maart gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, dat verklaart denk ik ook de felheid van, van, van zo'n debat. Aan de andere kant hoor je ook dat ze de deur niet dichtgooien. En dat als ze het goed aanpakken... Ze er wel uit moeten kunnen komen, maar dat de voorwaarde is wel dat ze een beetje het goed aanpakken van beide kanten. Je hebt ook naar de kranten gekeken. Joost, wat, wat valt jou op? Nou, als je gewoon even naar het totale beeld kijkt... zie je dat er eigenlijk niet echt iets, er zit niet echt een lijn in te ontdekken. Dat komt volgens mij ook door de, door de, de boodschap van het kabinet. Die, mm. die was van het is nog niet, helemaal, nog niet helemaal goed... maar het was niet optimistisch genoeg voor de krant om te zeggen... nou, het komt allemaal goed. Dus daar krijg je dat ze allemaal een beetje een andere opening hebben. Ik heb vooral een beetje gekeken naar de, naar de analyses en de, de commentaren. Nou, laat ik beginnen bijvoorbeeld met, met Trouw van uh, een artikel van... Uh, ik Economie-reacteur Jan Klein-Nijenhuis. Ja, en die zegt eigenlijk van... Uh, ondanks dat wij met z'n allen vinden dat er hard bezuinigd wordt... Uh, zeg, ziet hij toch wel dat uh, Duisbloem misschien nog fundamentele keuzes moet maken. Hij zegt, veel van die bezuinigingen die op stapel zijn... zijn eigenlijk helemaal niet zo hard genoeg. En hij haalt ook de Raad van State aan. Die zegt van ja, uh, wil je een perspectief houden op een goede begroting... zou je toch misschien meer naar de collectieve uitgaven moeten kijken. Kortom, meer structureel hervormen. Dus toch niet naar de zorg kijken. Ja, precies. Want dat Social was kritiek van de ja. Raad van State zorgkosten veel te snel ja. en te hoog uh, zijn en snel oplopen. Die, die, die 6 miljard, dat pakket, bedoel, dat levert waarschijnlijk wel veel miljarden op... maar het is toch een beetje uh, gekunsteld. Het is niet echt dat daardoor de kosten, de uitgaven... op de langere termijn echt uh, beteugeld worden. Dan nou, ga ik even naar de Volkskrant, Martin Sommer. Die eigenlijk zegt van, uh, nou ja, de oppositie... die uh, biedt niet echt heel veel uh, uh, tegenwicht. Hij zegt eigenlijk is er geen geloofwaardig alternatief... Hmm. En hij haalt nog eens neer naar het CDA. Hij zegt dat het CDA is een kampioen van polderen Hij is nu hervormingen tegen het zere been van werknemers en werkgevers. Het is allemaal weinig overtuigend. En draagt niet bij aan de goede roep van de politiek. Kijk eens aan. Die kunnen ze in de zak steken. Nou, Joost, dank je wel voor nu. Je blijft hier bij ons in Den Haag. Absoluut. Horen later nog van je. Dank je wel. half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag vanuit Den Haag. Ze gaat voorlopig niet. Braziliaanse president Dilma Rousseff... heeft haar geplande staatsbezoek aan de Verenigde Staten afgezegd. Rousseff is namelijk boos... omdat de Amerikaanse geheime dienst, de NSA... alles en iedereen bespioneert. Ook in Brazilië, inclusief haarzelf. Correspondent Mark Bessems in Brazilië. Mark, hoe zit dat dan met het bespioneren van de Brazilianen door Amerika... Ja, dat willen ze hier ook heel graag weten, de Brazilianen. Ze eisen tekst en uitleg van Washington... en hebben dat kennelijk voorlopig nog niet voldoende gekregen. Dat wat we weten, dat komt uit de pers. En die hebben het weer van meneer Snowden. U weet wel, die overloper of uh, klokkenluider, zoals dat heet... oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, die van alles heeft gelekt. Volgens zijn informatie worden de Brazilianen... echt uitgebreid afgeluisterd door de Amerikanen... Uh, niet alleen telefoonverkeer of mailtjes van gewone Brazilianen... maar ook bijvoorbeeld uh, het staatsoliebedrijf Petrobras, dat wordt uh, bespioneerd. En dus ook de president zelf. Uh, haar mails en ook haar telefoontjes zouden zijn uh, afgetapt uh, door de Amerikanen. Nou, uh, uh, reden genoeg voor de Brazilianen vinden ze zelf... om diplomatiek gezien behoorlijk pissig te zijn... Ja, en het is nogal wat, hè Mark, om zo'n staatsbezoek dan af te zeggen. Neemt Brazilië ook maatregelen om dat gespioneerd door de NRC tegen te gaan? Ja, ze proberen het wel. Er zijn allerlei plannen. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving die het internetbedrijven moet verplichten. Die, die, die internetbedrijven verplicht om in de toekomst allerlei gegevens... die ze hier in Brazilië verzamelen, ook in Brazilië op te slaan. En dat zou betekenen dat die bedrijven, denk aan Facebook of Google of Yahoo... dat die dan uh, ook onder de Braziliaanse privacywetgeving vallen. En het zou ook betekenen dat de Amerikanen minder gemakkelijk... aan al die Braziliaanse gegevens kunnen komen. Want dat vinden de Brazilianen eigenlijk het grootste probleem. De Amerikanen hebben veel te veel invloed, veel te veel controle over dat internet. De Brazilianen willen een veel neutraler internet. En uh, nou ja, daarvoor uh, voeren ze ook campagne... Uh, volgende week gaat uh, Dilma Rousseff, de president, uh, naar New York. En dan gaat ze een toespraak houden uh, bij de Verenigde Naties. Waarin ze ook gaat oproepen voor zo'n, nou ja, wat zij noemen, neutraler internet. Uh, nou ja, gewoon voor meer maatregelen om dit soort praktijken, afluisterpraktijken, tegen te gaan. Ja. Hoe is het, afgezien van deze zaken eigenlijk, tussen Brazilië en de Verenigde Staten? Hoe zijn de verhoudingen? Ja, de Brazilianen en de Amerikanen hebben een lange geschiedenis van relatief, nou ja, redelijk goede uh, uh, banden. Maar wel, uh, laten we zeggen, ze zijn niet echt hartelijk. Hè. Kijk, de Amerikanen dat waren, dat, die hebben als eerste de onafhankelijkheid van Brazilië erkend. Uh, lang geleden, 19e eeuw. Uh, de, de, de Brazilianen waren de enige Zuid-Amerikanen die bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, de Amerikanen hebben gesteund. Echt uh, hebben gevochten samen met de Amerikanen tegen Hitler-Duitsland. Maar ja, tijdens de Koude Oorlog steunen de Amerikanen uh, de dictatuur. En uh, uitgerekend de huidige president van Brazilië, Dilma Rousseff... die vocht tegen die uh, dictatuur, die, die, die verzette zich daartegen. Ook haar uh, linkse arbeiderspartij, die zijn niet heel erg gecharmeerd van de Amerikanen. Ja, en Brazilië voert ook een hele eigen onafhankelijke buitenlandse politiek... Uh, Brazilië is bijvoorbeeld ook goed bevriend met Iran en Cuba. Nou, uh, dat, uh, dat vinden ze in Washington natuurlijk niet zo prettig. Nee. Maar ja, de Amerikanen hebben steeds minder te vertellen uh, hier in Brazilië. Brazilië is gegroeid, uh, maar de invloed van Amerika is afgenomen. Uh, bijvoorbeeld, China is tegenwoordig een veel belangrijkere handelspartner dan uh, de Amerikanen. Nou, uh, het lijkt erop, de afgelopen jaren wilden zowel de Brazilianen als de Amerikanen... eigenlijk weer een beetje toenadering, omdat dat, dat gat zich weer een beetje te dichten... Maar ja, uh, toen kwam dit. Uh, het zal in ieder geval voorlopig uh, die, uh, die toenadering eventjes uh, vertragen. Ja, president Rousseff gaat dus voorlopig niet op staatsbezoek. Mark Bessems hoort u. Lastenverzwaringen, ja, die zijn er. VVD-staatssecretaris Wekers van Financiën legt uit waarom sommige belastingen omhoog gaan. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is toch echt zo? Vanavond voetballen FC Barcelona en Ajax voor het eerst... tegen elkaar in een officiële wedstrijd. Dat is bijna niet te geloven, want de clubs zijn al aan elkaar verwant... sinds Johan Cruijff in 1973 door Barcelona werd gekocht. Een transfer die, die het overigens telefonisch... aan de Nederlandse luisteraar bevestigde. Ik heb dus net ook gehoord dat de partijen tot elkaar gekomen zijn. Dus deze nee. Wat betekent dat voor jou? Nou, dat de, de clubs geen problemen meer hebben. En, dat ik dus, uh, waarschijnlijk weg. en hij ging voor 6 miljoen gulden. Daarmee was hij toen de duurste voetballer aller tijden. Er volgden nog veel meer Nederlanders naar de Catalanen, zoals Ronald en Frank de Boer. Ronald Koeman, Philip Cocu... Mark Overmars, Giovanni van Bronckhorst en Patrick Kluivert. En Kluivert, die vreest de wedstrijd voor de Amsterdammers. Oei, dat wordt lastig. Veel Ajaxiden denken misschien nog wel even terug aan maart vorig jaar. Toen vernederde Barcelona Bayern Leverkusen met 7-1. Kluivert denkt dat Ajax het heel lastig krijgt. Elk team dat in kamp nauw komt, die, uh, die heeft gewoon uh, heel veel uh, moeilijkheden met, met Barcelona. En dus ook, denk ik, Ajax. Ajax-trainer Frank de Boer weet ook dat het moeilijk wordt. Ja, je moet realistisch zijn, denk ik... Uh, Volgens mij zijn er heel weinig ploegen die hier in Kamp nou winnen. En dat zou dus gek zijn als ik dan zeg, nou, we gaan even deze partij winnen. Bojan Krikic wordt door Ajax gehuurd van Barcelona. Hij keert dus weer even terug in zijn oude stadion. Hij denkt niet dat Barcelona de Amsterdammers met 5-0 zal inmaken. Je moet denken aan het winnen. Je moet denken aan het doen. Je moet niet aan verliezen denken, maar aan een goede wedstrijd spelen. Je moet ook niet aan winnen denken, maar aan kansen, zegt Bojan. Johan Cruijff ziet het op zijn manier niet zo heel somber in voor Ajax. Waarom kan het niet? Ja, waarom zou het niet kunnen? Het eind van de rit, als je, als je begint tegen al die gasten, is het 11 tegen 11. En ik heb de notensak geld dat ik goals zie maken. Dus het is, het is net zo lang en breed als je het ziet. <lacht> Zei die nou? Ik heb nog nooit een zak geld. Een zien maken. maken. Goed, Kees Kwax voor de verkeersinformatie ook in Den Haag. Kees, Goedemorgen, Goedemorgen. Lara. Uh, we hebben een probleem op de A22-velzen richting Weverwijk. Er is een ongeluk gebeurd in de Velzen Tunnel. De tunnel is dicht. Verkeer moet voorlopig omrijden via de A9. Dat is de route via de Wijkertunnel. Wacht wat... je nog iets bijzonders? Ik denk het niet. Het is net op tijd droog geworden voor een normale woensdagochtendspits naar Ik Hoop. En dan zouden we niet boven de 100 kilometer moeten komen. Oké, okay, tot later, Kees. Tot later. TVN, hoor u? You do me wrong. We gaan weer naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend in Gouda en uh, we hebben gehoord over dozen op maat en gebreide vaandels. Mark Robin, wat ben je nog meer tegengekomen? Ja, dat was natuurlijk een grapje. Nou, wat oh, ik vooral oh. nu tegenkom, zijn hele stapels met badges. En uh, eventjes kijken, want u hebt hem nog niet op, meneer van Bijnen. Nee, uh, ik mocht zonder badge naar binnen. U mag zonder badge? Ja. Waarom is dat? Ik heb geen idee. <laughs> ik dacht dat ik de enige was die ja. zonder badge. Ja, hierbij op het miljoenenombijt ongeveer 250 ondernemers uh, worden hier verwacht. Ik merk al wel, het zijn allemaal netwerken. Mensen kennen elkaar over het algemeen goed. Maar het is altijd handig als je even een badge op doet. Want dan kunnen de mensen ook zien met wie ze spreken. spreken ja. ja. Nou, meneer Van Bijnum. Uh, u hebt een autobedrijf. U Klopt. hebt een autoschadebedrijf. Klopt. Hier in Gouda. Hoe gaat het met u? Bij mij persoonlijk gaat het heel goed. Ja? Zeker. En met uh, autobranche in de algemeenheid gaat het een stuk minder. In Nederland wordt uh, op dit moment toch uh, bijna 30% minder. ...noten verkocht. En daar heeft de hele branche, denk ik, last van. Ja. U bent hier gekomen uh, om straks tijdens dat ontbijt... te gaan praten over de gevolgen van het kabinetsbeleid... ...naar alleen van Prinsesdag uh, gisteren. Ja. Laten we even kijken naar uw branche. Wat staat er in de miljoenennota dat u als ondernemer raakt? Nou wat ons vooral uh, het meeste raakt is uh, uh, de verschuivingen in de, in de, in de bijtellingsregimes. Dat is toch waar het meest over gesproken wordt. Dat is met leaseauto's. Met name met leaseauto's het geval. Of in ieder geval auto's die uh, door een bedrijf uh, aan iemand ter beschikking worden gesteld. Ja, wat gaat er veranderen even? Uh, nou de echte elektrische auto die, uh, die gaat wat zwaarder belast worden. Die zat nu in het nultarief. Die gaat naar 7 procent. Dus dat uh -huh. zou je dan nog positief kunnen noemen. Omdat die afstanden uh, wat dichter bij elkaar komen te liggen. Maar in zijn algemeenheid is het te zot voor woorden dat op één gram uitstootverschil... alleen in Nederland, uh, als enige land van de hele wereld, een auto helemaal wordt gemaakt of uh, gebroken. Zeg maar. ja. dat, dat geeft hele rare verschuivingen. En wat betekenen die verschuivingen voor uw onderneming? Nou, dat betekent voor onze onderneming dat als je toevallig een merk vertegenwoordigt... dat in Nederland een auto heeft die binnen het fiscale regime van Nederland past... Uh, nogmaals, als het enige land is dat het regime hanteert, uh -huh. dan kan een auto zomaar een winnaar worden zonder enige reden. Uh, of een verliezer worden zonder enige reden. Ja. Omdat de enige uh, reden voor die doelgroep uh, uh, een auto aan te schaffen is. Uh, in welke bijtellingscategorie ja. val ik? Ja. En is dat die bijtellingen en dat lease, is dat echt het belangrijkste punt van de taart voor u? Nee, het is niet het belangrijkste oh. punt van de taart, maar het is wel een hele belangrijke punt. Een hele belangrijke. Ja. Ja. Wat nog meer? De paracolierenmarkt blijft natuurlijk nog steeds de grootste deel van de markt. Ja. En daar speelt dat natuurlijk minder voor. Maar ja, daar heeft het algemeen economisch klimaat natuurlijk weer behoorlijk... Ja. Zijn effect. Ja, en we horen ook dat de brandstofaccijns uh, hoger zullen worden. Ja, dat is nog steeds de Dan zit ik zelf niet in de brandstof, maar we hebben natuurlijk wel mee te maken dat ja. iedereen steeds voor zuinigere producten kiest. Ja. Dat is op zich goed. Ja. En ik, uh, ik heb wel medelijden met de mensen aan de grensstreek. Zeg maar. ja. ja, nou, ik heb eigenlijk ook wel een beetje medelijden met u. Maar ziet u nou aan het eind, uh, aan de horizon, al uh, lichtpuntjes, zoals wel eens wordt gezegd? Uh, nou, in zijn algemeenheid lezen we de krant. Dan zien we ook wel eens wat lichtpuntjes die in de krant staan. Daar houden we ons aan vast. Maar van onze branche uh, zie ik ze nee. nog niet. Nee. U ziet ze nog niet? Nee. Nou, hopelijk dat uh, uw collega's hier u nog een beetje moed kunnen geven vanochtend. Ja, maar we hebben moed zat. We gaan er ja? wel overleven. ja. <laughs> Je spreekt een echte ondernemer. Olle van Bijnem, uh, bedankt. Graag Ik wens wel. u een mooi ontbijt. Dank u wel. ontbijt. Daar gaan we, uh, die zien we graag tegemoet. <laughs> Eet smakelijk daar in Gouda. Mark Robin Visser vanochtend bij het ondernemersontbijt. Ja, we blijven blij. De plannen van het kabinet. Een glaasje fris wordt duurder. Staatssecretaris Wekers van Financiën verhoogt de belasting op frisdranken. En hogere inkomens moeten ruim 2000 euro inleveren. Het is maar een greep uit de maatregelen. Wekers beseft dat ook hij opnieuw met slecht nieuws moet komen. Kijk, we moeten aan iedereen offers vragen. En uh, het is niet leuk om offers te vragen, uh, maar het kan niet anders. We kunnen niet door blijven gaan met op de pof leven. Uh, de overheidsfinanciën zullen op orde gebracht moeten worden. Uh, we vragen aan elke Nederlander een bijdrage. Dus ook aan de mensen met een hoog inkomen. Ja, dan uh, bent u ook uh, de supermarktschappen ingegaan. Tenminste, dat gaat u doen. Want de frisdranken gaan fors omhoog. Want de tabakaccijnsen uh, die kunnen niet verder omhoog. Want uh, iedereen in de grensstreek die gaat shoppen in België en Duitsland. Nou, dat is een beetje uh, tekort door de bocht zou ik zeggen. Er zijn een, uh, een paar maatregelen in het regering record kort afgesproken die we nog eens even in het voorjaar goed tegen het licht hebben gehouden. Een uh, tabaksaccijns, uh, die zou uh, worden verhoogd. Die is afgelopen 1 januari en 1 maart uh, uh, al een keer verhoogd. En dat leidt er uiteindelijk toe dat uh, we nu minder accijnsopbrengsten hebben van tabak uh, dan vorig jaar. En dan dat denkt u dan de frisdrank waar? Nee, als we daar nog een schepje bovenop zouden doen, dat zou ons uh, niks opleveren. In de tweede plaats uh, hebben we gekeken naar de uh, accijnzen op bier en op wijn. Want daar waren ook zorgen rondom grenseffecten. Het globale beeld is dat er geen hele grote grenseffecten te verwachten zijn. Maar we zagen wel dat de verschillen met Duitsland en België wel erg groot werden. Met name op bier is het zo dat uh, uh, de accijnsen in Nederland twee keer zo hoog zijn dan in België en vier keer zo hoog dan in Duitsland. Dat betekent dat als je daar nog een hele schep bovenop doet dat uh, we verder uit de pas lopen. Dus hebben we gezegd: van zouden we niet eens opnieuw naar moeten kijken? Dat heeft ertoe geleid dat de accijnzen op um, uh, bier, wijn en uh, sterke drank dat dat uh, gematigd wordt verhoogd met 5,75 procent. Maar dan zit ik wel met een budget ter gat van 60 miljoen. En dat wordt opgevangen met een uh, bescheiden verhoging van de frisdrankenbelasting. En dat zal betekenen dat een fles 2 cent duurder wordt en een fles vruchtsap van een liter, dat dat anderhalve cent duurder wordt. Al dus staatssecretaris Wekers van Financiën en Peter Blok... die sprak met hem. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nou, de kranten maken verschillende keuzes voor hun voorpagina's. De dag zo na Prinsjesdag. De verzorging staat is dood. Levende participatiesamenleving. Dat is de kop vanochtend in de Volkskrant. Nou, daarboven een foto van de ministers van kabinet Rutte 2 vooraan. In de Ridderzaal zitten ze netjes. De handen gevouwen in de schoot. De Telegraaf kiest voor een grote foto van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima die de trap oplopen richting Ridderzaal. Koning heeft het haar iets in de war door de wind. Herstel nog ver weg is de kop. Trouw is wat optimistischer met een citaat uit het Reden. Nederlanders zijn sterk genoeg... Daarbij een foto van de koning die de troonreden voorleest. Ja, Zo ging dat gisteren. Koning Min Maxima eh, lijkt op zijn papieren mee te willen kijken. Daar deed hij tenslotte voor een pagina grote foto van de koning in de gouden koets. Hij is flink ingezoomd en je ziet hem redelijk ontspannen, glimlachen. Samen bouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen, staat eronder. Nou, het was even zoeken. Maar we hebben ook naast alle bijdragers over Prinsjesdag... ander nieuws gevonden in de kranten vanochtend. De vraag naar borstreconstructies zonder siliconen neemt toe. Dat schrijft de Volkskrant. Vrouwen met borstkanker willen steeds vaker een reconstructie met eigen weefsel... in plaats van met implantaten. Maar volgens plastische chirurgen houden verzekeraars deze groeiende vraag tegen. De ingewikkelde operaties zijn namelijk veel duurder dan het plaatsen van implantaten. Kinderen worden steeds vaker met de auto naar school gebracht... Ouders hebben het gevoel dat het te gevaarlijk is om ze met de fiets of lopend op pad te sturen. Of misschien zijn de ouders een beetje lui, dat ze ook kunnen. Stelt het kennisplatform Verkeer en Vervoer in de Telegraaf. Ja, dat platform deed onderzoek naar het reisgedrag van basisscholieren onder 180 scholen. Slechts 17% komt zelfstandig naar school. Het kennisplatform noemt het onveilige gevoel van ouders een vreemde ontwikkeling. Het aantal dodelijke ongelukken met slachtoffers tussen de 5 en 14 jaar is in de afgelopen 10 jaar juist afgenomen. Weidt een hele pagina aan het nieuws dat Martine Bel stopt met de hakreclames Na 27 jaar het merk te hebben gepromoot... doet ze in Nederland in haar laatste reclame nog één keer de groenten. In de supermarkt zien de eigen merk dopertjes er achter glas precies hetzelfde uit. En toch worden er meer potten hak verkocht, zegt het bureau achter de reclame in de krant. En dat komt door Martine. Oh. Na zeven uur, naar het journaal, gaan we uiteraard verder... over de miljoenennota, de plannen voor Nederland... en het debat van gisteren tussen de fractievoorzitters. Blijft u bij ons? De wet van Liebig...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 Boek dan nu alvast je vliegtickets voor de volgende zomer. Hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper je vliegt. Transavia.com brengt je naar de meeste en leukste Europese vakantiebestemmingen. Zo vlieg je al vanaf 45 euro naar onze nieuwe bestemming Turijn... of vanaf 85 euro naar Thessaloniki. Boek vroeg op transavia.com vroegboeken. Daar word je vrolijk van. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Waar vier jij de zomer van 2014? Boek nu op transavia.com/vroegboeken. Elke dag sterven 18.000 kinderen aan oorzaken die eenvoudig zijn te voorkomen. Dat zijn er gelukkig al duizend minder dan afgelopen jaar, maar nog altijd te veel. Ik ga voor nul. En jij? Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Tom, tom, tom, tom.